Hij stond op en dekte de tafel volgens de nieuwste methode, niet systematisch, maar impulsief. Als hij iets had neergezet, voerde hij vervolgens het eerste wat inviel uit. Terwijl hij bezig was, gingen verschillende volgende handelingen door zijn hoofd, maar altijd andere dan die dat hem te binnen schoot als hij eraan toe was. Die werd het. Op die manier werd de tafeldekken één vloeiende beweging, zonder pauzes of onzekerheden, wat veel voldoening gaf. Ik vind van u toch wel lekker. Ja? Verbaast je dat? Had je dat soms niet verwacht? Gekke reactie. Het verbaast me niet. Ik vind het ook. Het is maar een gekke reactie. Nou, kan ik anders niet horen. Maar het verbaast me echt niet. Waarom reageer je dan zo geëmotioneerd? Omdat je net zo reageert als Rie. Als Rie? Dat accepteer ik niet. Dat je me daarmee vergelijkt, dat is verschrikkelijk. Dat is het ergste wat je naar zeggen kunt. Ik vergelijk je niet met Rie. Hoe kun je nou ons gezellige etentje zo verpesten? Het was net zo prettig, maar... Nee hoor, je moet het weer eens verpesten. Laat me dan uitleggen. Je hoeft het niet uit te leggen. Je hebt het verpest. Rie begreep dat ja van mij ook verkeerd. Daarom reageer ik in mijn. En meer. dus lijk ik op Rie. Weet je nog iets verschrikkelijkers tegen me te zeggen? Jij lijkt niet op Rie, maar dat je na veertig jaar nog Rie Hou je deed... mond! Ik wil de uitleg niet horen! Je hebt het verpest! Ik begrijp het niet begrijp jij dan... Ik begrijp het niet, ik wil het niet begrijpen! Je hebt je zin! Mijn hoofdpijn is weer terug! Dat spijt me. Ja. Dat zeg je te laat. Je had die rotvergelijking niet moeten maken... Een mens zou geïnteresseerd moeten zijn in wat een ander mens beweegt. Nicolien was zo'n mens niet. Hij dacht erover na wie dat wel was en kwam alleen op Frans. Op zulke ogenblikken realiseerde hij zich dat hij hem zou missen. Logan, Logan, Logan, Logan, Logan, Met Jaap, waarom is niet aan de rook doorgegeven dat jullie kopieermachine defect is? Is die defect? Er ligt een briefje op. Ik zal het nagaan. Weet jij iets van die kopieermachine? Is hij defect? Het schijnt. Met de rook. Meneer de Rook, met Koning. Het schijnt dat onze kopieermachine stuk is. Kunt u daar iemand naar laten kijken? Stuk? Ik ga eerst wel eens zelf kijken. Graag. Loopt tegenwoordig als een trein. Ik weet niet wie dat papier daar heeft neergelegd, maar hij loopt als een lier. Hij is niet stuk. Wilt u het zien? Ik zie het. Ik weet niet wie dat papier daar heeft neergelegd. Ik zal het nagaan. Dank u in ieder geval wel. Graag gedaan. Joost, F., weten jullie wie een papier op de kopieermachine heeft gelegd dat hij defect is? Dat zou ik niet weten. Nee, maar vraag het Freek. Frank, heb jij dat papier op de kopieermachine gelegd, dat die defect is? Nee, maar ik weet wel wie het gedaan heeft. Ik was het niet en ik was het er ook niet mee eens. Wie was het dan? Rie. En wat was haar motief? Dat ze zich ergerde aan het geluid van de wagen. Dank je. Het was een actie van Rie. Dat dacht ik wel. Hm. Wat doe je nu? Ik ja. zal op de afdelingsvergadering zeggen... dat defecten aan het materieel... voortaan meteen aan mij gemeld moeten worden. Hoe gaat het? Hm. Wat hebben ze precies met je gedaan? De lymfklieren uit mijn lizen verwijderd. Uuh. En mijn been doorgespoeld met een zwaar vergif dat dat gezwel moet oplossen. En hoe voorkomen ze dan dat dat vergif in je lijf komt? Ze zetten het af. Maar hoe dat precies gaat, moet ik nog vragen. Begrijp jij hoe ze de inhoud van je been bepalen? Moesten ze dat dan weten? Dat schijnt nogal nauw te luisteren. Um, dat uh, lijkt me niet eenvoudig. Zo'n been is natuurlijk niet overal even dik. Daarom? Ik heb nog aan de wet van Archimedes gedacht. Daar dacht ik ook aan. Maar hoe zorg je ervoor dat de rest niet ook in het water komt? Je zou een laars moeten maken die tot je lies reikt... En die vullen met water. Nee. Eerst je ben erin. En dan het water. Maar zo hebben ze het niet gedaan. Ik moet dat ook nog maar vragen. Vermoeit het je? Dan gaan we weer weg. Nee. Dan zal ik het wel zeggen. Ik doe alleen af en toe mijn ogen even dicht. Dat mag toch wel? Niet waar? Ja, natuurlijk. Ik lig hier zeker nog een half jaar. Toen ik hier kwam, heb ik s'nachts nog voor heel wat opschudding gezorgd. Toen ik van het toilet kwam, had ik vergeten mijn slot uit te doen. En toen raakte ik in paniek. Ik dacht dat mijn bed nu niet meer steriel was. Ja. Nogal stom, vind je niet? Nee hoor, nee. Hoe reageerde de verpleegster Die lachte me uit. We hebben met Kees afgesproken dat wij roodje zullen nemen. Dat heeft hij me verteld. Als het maar goed gaat met jullie katten. Nou, natuurlijk gaat het goed. Hij lijkt precies op josephine dus ze zien niet eens dat er nog één is van Josephine dan toch. Die denkt dat ze in de spiegel kijkt. Ja. Zullen we nu maar niet gaan? Ik geloof dat Frans moe is. Ja, we gaan. We komen gauw weer terug. Dag. Dag. Ja. Nu was je toch niet geïrriteerd, hè? Nee, als hij zijn kop maar niet in het zand steekt. Dat vind ik benauwend. Ja, Ring, je bent weer beter. Ik wou het maar weer eens proberen. Ben je ook bij de vergadering van de instituutsraad vanochtend? Ik had eigenlijk liever dat Freek me dit keer nog vervangt, als dat geen zwaar is. Nee, waarom zou dat een bezwaar zijn? Dan wel graag. Ik heb je brief aan Rie gelezen. Ja. En ik zou eigenlijk wel graag zien dat je hem rondstuurde. D daar heb ik hem eigenlijk niet voor geschreven. Dat zou wel. Maar in de eerste plaats sturen we hier alles rond. Omdat ik op het standpunt sta dat we geen geheimen voor elkaar hoort te hebben. En in de tweede plaats heb je een duidelijke kritiek op mijn beleid. Ik kan me voorstellen dat je daarin niet alleen staat... Jouw brief kan dan als kristallisatiepunt dienen, en als mocht blijken dat er een meerderheid is die er ook zo over denkt, dan treed ik af. En dan kun jij bijvoorbeeld mijn plaats innemen, of een ander. Dat was natuurlijk de bedoeling niet. Dat is best mogelijk, maar waarom zou het niet de consequentie zijn? Dan zou ik hem toch eerst nog eens over moeten lezen, want hij staat me nu niet meer zo voor. Als je wilt. En ik denk dat ik hem dan toch in ieder geval wat zal afzwakken. Dat zou ik zeker niet doen. Dat zou ik heel jammer vinden. Het gaat er nou juist om dat de anderen hem te lezen krijgen, zoals jij hem, aan Rie geschreven hebt. Anders circuleren er op een gegeven moment twee versies. Dat zou natuurlijk idioot zijn. Ik moet er toch eerst nog over denken. Goed, doe dat dan. Maar denk niet te lang, want dan is iedereen alweer vergeten waar het over ging. Je bent toch wel bij de afdelingsgadering? Dat was wel de bedoeling. Misschien weet je het dan. Zou het maar doen. Die bedrieger, die komt nooit weer. Die bedrieger, die komt nooit weer. Maarten, wat doen we nog straks met dat voorstel van het Volkstaal? Nou, het lijkt me moeilijk met deze directeur. Ze rusten niet voor ze de hele derde verdieping hebben, terwijl ze in de tijd bij de verdeling van het gebouw hemel en aarde bewogen hebben om maar beneden te mogen zitten. Ik zou geloof ik proberen om het nog wat te rekken. Zo lang is Balkan niet meer God geklaagd, ze claimen negen ruimte omdat ze met z'n tienen zijn. En ze houden zich geen moment meer bezig dat er voor ons dan maar acht overblijven terwijl wij met z'n veertienen zijn. En dan reken ik Bart nog niet eens mee. In ieder geval zou ik me verzetten. Ik heb overigens aan Jaring gevraagd om die brief die hij aan Rie heeft geschreven rond te sturen. Wat zei hij daarop? Hij zal erover denken. <laughs> Dat doet hij vast niet. We zijn er. Wilt u de deur dicht doen? Ik wou straks nog even met je praten. Over een koffiepraatje. ja. Heeft iemand vragen of opmerkingen over de notulen Dan zijn de notulen gearresteerd bedankt aan de notulisten. Ik tel vier agendapunten, een voorstel van volkstaal voor een herindeling van de ruimte, een evaluatie van de werktijdenregistratie, nieuwe maatregelen tegen insluip en diefstal en het verslag over de voortgang van de automatisering. Verslag en voorstel zijn bijgevoegd. Punt 1, het voorstel van de afdeling volkstaal. Meneer Pastoors, wilt u dat nader toelichten? Moeten we ook niet over jouw opvolging praten? Daar zie ik de zin niet van in. Daar zullen wij toch ook ingekend moeten worden? Daar is nog tijd genoeg voor. Laat eerst de wetenschapscommissie zich maar eens uitspreken. Meneer Pastoor. Peters. Het, het staat toch eigenlijk Eind. allemaal in het stuk dat ik heb rondgestuurd. Moet, sorry, moet ik dat nou nog een keer doen? Vat het maar samen. Op het ogenblik zitten we dus verspreid door het hele gebouw. en In plaats daarvan zouden we met de afdeling... ...naar de derde verdieping willen... ...ook voor de onderlinge samenhang... En het, ...en het efficiënter functioneren. Dat zou bovendien het voordeel hebben... ...dat de voorkamer op de, op de begane grond vrijkomt... ...en bij de bibliotheek kan worden getrokken. Daar zouden dan ook de bezoekers kunnen worden opgevangen. Eerst pastoors. We hebben dat bekeken... ...en de situatie is op het ogenblik zo... ...dat er op de bovenverdieping uh, tien kamers zijn... ...drie voor, drie achter en, en vier in het midden. Daarvan hebben wij er nu al vier. Twee staan leeg... En de andere vier worden gebruikt door kloosterman Bekenkamp en Volkscultuur. Er was toch sprake van dat van die drie kamers aan de achterkant vijf kamertjes zouden worden gemaakt. Dat zou u toch met de Rijksgebouwdienst opnemen, meneer de Rook? Daar is nog geen beslissing over Pastors. genomen. Pastoors. Uh, uh, zolang er nog geen beslissing is genomen, gaan we uit van, van drie kamers. Uh, ja, jezus, waar was ik zei, wat was ik nou ook weer? Ja, maar er zijn dus... Uh, even recapituleer, tien kamers... Oh ja, we zijn met ze dienen. Daarvan zijn er dus zeven wetenschappelijk ambtenaar. Die moeten een eigen kamer hebben. Plus één kamer voor opslag en één kamer voor het administratief personeel. Maakt negen. Dat betekent dan dat de huidige bewoners drie van de vier kamers zouden moeten ontruimen.